Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie... die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt. Tien van de 15 landen in de raad stemden voor een vliegverbod. Daarmee moet voorkomen worden dat kolonel Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen... genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Het is uitgesloten dat in Libië een buitenlandse bezettingsmacht wordt gelegerd. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is onduidelijk. In Frankrijk wordt gezinspeeld op een aanval binnen enkele uren. Maar volgens Amerikaanse bronnen zou een operatie om Gaddafi's vliegtuigen aan de grond te houden pas zondag of maandag beginnen. Italië is bereid om militaire bases in het land beschikbaar te stellen om het vliegverbod boven Libië te handhaven. Een bron binnen de Italiaanse regering heeft dat gezegd tegenover persbureau Reuters. De luchtmachtbasis Sigonella op Sicilië is een van de bases die het dichtst bij Libië liggen. Na een dag van hevige gevechten staan Gaddafi-getrouwe troepen... bij de belangrijke stad Benghazi, die in handen is van de opstandelingen. In Benghazi werd met gejuich gereageerd op het aannemen van de resolutie... door de Veiligheidsraad. Er werd in de lucht geschoten en vuurwerk afgestoken. Premier Rutte is blij met de VN-resolutie. Via zijn woordvoerder spreekt hij van een helder besluit. De resolutie gaat verder dan alleen het instellen van een vliegverbod. Het maakt stevige maatregelen mogelijk om burgers in Libië te beschermen, laat Rutte weten. De premier vindt dat de resolutie duidelijk maakt dat de internationale gemeenschap het optreden van Gaddafi tegen zijn eigen bevolking niet meer accepteert. En minister Roosentaal spreekt van een ondubbelzinnige boodschap aan Gaddafi dat hij zijn gewelddadige acties moet stoppen. Daarvoor luidt is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië.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 De rivier is dat wat het Hollandse landschap zo mooi maakt. We hebben er één besproken, de vecht, de Utrechtse vecht, die twee kanten opstroomt. En zowel eigenlijk door de geschiedenis heen allerlei culturen meeneemt, ook allerlei landschappen meeneemt. Um, maar ook sociale lagen met elkaar verbindt, zou je kunnen zeggen. Dus dat maakt die rivier wel heel mooi. Zullen we eens doorpraten over de rivieren in Nederland? En misschien ook wel in het buitenland. Wat vindt u de mooiste rivier? Ja, die vraag willen we eigenlijk niet stellen. Maar dat... ik, krijg, ik krijg al meteen namelijk een e-mail. Was het een e-mail? Nee, een Twitter berichtje, Een tweet dus van Bernard Holtrop. Jongens, de vecht stroomt door Overijssel. Niet door Utrecht. Moet ik nou alles uitleggen? Ja, dan krijg je dat chauvinisme weer wat... En dat vind ik wel mooi. Laten we maar heel erg chauvinistisch zijn. En iedereen mag zijn eigen rivier hebben. Maar ik wil wel graag weten waarom die rivieren zo uh, mooi zijn. Wat er zo mooi in is, wat het betekent. Misschien zijn er wel mooie dingen gebeurd. Spannende verhalen willen we ook graag horen. Dus u kunt bellen met 0800 112 in. U kunt twitteren. En u kunt ook e-mailen uiteraard. Want via e-mail krijg ik van Erik Schipper. Die naam verzin ik niet echt. Erik Schipper heeft mij ge e Wij wonen hier in Moordrecht, langs de Hollandse IJssel. Aan de overkant ligt Gouderak, verbonden door een klein pontje. En volgens mij kost het op de fiets 75 cent. De Protestantse gemeente omvat beide dorpen. Iedere zondag vervoert het pontje de Gouderakse kerkgangers naar de overkant. En die Protestantse gemeente heet Protestantse gemeente De Stroom. Te Moordrecht Gouderak. Kijk, dat vind ik nou weer een erg mooi berichtje. Dankjewel, Erik Schipper. Um, dus Twitter heb ik gedaan, e-mailen, uh, bellen 0800 112 en dan krijgen we dus iemand aan de telefoon en die heet Willem Willy De Vecht. Klopt. En dat geloof ik niet, Willy. <laughs> nou, nee, ik heet zo. Die heet echt Willy De Vecht. Ja, ja, ja. niet met een uh, uh, CH. uh, C-H-T, maar uh, uh, wel in het verleden is het zo geweest. Maar, is, is die naam van jou wel degelijk uh, terug te voeren op de rivier De Vecht? Ja, ja, ja, ja klopt. Dus, dus jouw voorouders hebben aan de vecht gewoond? Ja, dus de stamboom heeft dat uitgewezen, zeg maar. Tot hoever ga, terug gaat jouw stamboom? Oh, al 300 jaar terug. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Ja, is... <laughs> dat, je, je, heb je dat ja, de, de, zelf uitgezocht? De, de, wat zei u? Heb je het zelf uitgezocht? Nee, nee, nee. Dus iemand in, uh, in Canada je houdt er alles bij. Oh, ja, prettig. Die, uh, die zoekt uh, de stamboom uit. Ja. Maar v En daar ben, ben ik voor... Ja, terug geweest bij die meneer. Ja. En vind je dat prettig dat je zo'n geschiedenis hebt die nog zelfs in je ja, naam... Ja? ja, dan heb je een historie. En als je een historie hebt, wat heb je dan? Dan heb je een gevoel. Oh, ja, ja. Zo is het eenmaal. Wat voor soort gevoel is dat? Nou, uh, de lijn van... Zeg maar heel simpel de lijn van het leven. Ja, mooi. Je zit, je, zit ja. in een, je zit in een stroom. Ja. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens naartoe. Ja, ik bedoel, je, je begint ergens en je stroomt verder. Ja, mooi. En, uh, Waar stroom jij naartoe dan? Oh, uh, ik, ik, doe, ik doe iets, iets in uh, fotobewerking. Dat is uh, groot. Ja. Ik ben een van de... Ja, ik, ik ben een van de grootste kunstenaars van de wereld, zeg maar. GELACH <laughs> Het is niet ook je last. Ja. Het is gewoon zo. Nee, maar dat, dat vind ik, ik vind het eigenlijk heel charmant als je dat zegt van jezelf. Ja, nee, ik bedoel, het, het punt is van, uh, niemand kent me nog, maar uh, op de muur kent iedereen mij. Zo, ja. weet je. Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Um, 51. 51, ja. En wat, ja. wat zijn het voor, voor soort foto's bewerk je? Van rivieren ook, bijvoorbeeld? Um, is dat te saai? Nog niet. Maar eh, merendeels van, van, van gebouwen of van, van dieren en ja. uh, dat soort opzichten. Ja, en, en, uh, en hoe bewerk je ze dan? Nou, via een foto uh, of ja. via een programma. Maar maak, bedoel, maak je ze dan mooier? Maak je ze kapot? Uh, nee, niet, ja. nee, ik, ik, heb, ik, ik, maak heel veel, ik hou van fotografie. Ik fotografeer in Groningen bijvoorbeeld. En ik doe een voorbeeld van de A. Kerk. Hè. Nou, dan maak ik er een foto's van RK en die ga ik ze bewerken tot, tot een andere doelstelling, zeg maar. Mm. En we krijg de een hele andere uh, opening. Ken je de de de, de, de, de groep van de ploeg? Was dat gewoon? Ja, ja, zeker. Uit ja. Groningen, toch? Ja, klopt. En daar heb ik dan ook weer een bewerking van gemaakt. Dit lijkt dan op de ploeg. Ja, mooi. Ja, dat is echt wel bijzonder. En dan gaan we weer terug naar de rivier. Woon je ja. ook aan de vecht? Dat zou nou, te mooi om waar te zijn zijn. Ja, dat zal bij Ik, ik woon in Groningen. En de mooiste boersterrif, uh, wat ik ooit meegemaakt heb, is vanaf Groningen naar Zoutkamp... met een, uh, met een schalk, het heet een bars, de nee, gold bars. En dat heet daar rijdt diep. Ja. En dat is gewoon zo'n mooi, lieflijk riviertje... Als slingert door de klei heen naar Zoutkamp, mijn God. Dat is, nou, als er een, een, een, een hemel is, nou, dan is het uh, wel die kant op. Kun je het beschrijven wat je dan ziet? Kun je het nog meer beschrijven wat je ziet? Als... Ja, uh, het, het is het landschap gewoon op zich wat het slingert. Uh, de rust, ja, de is mij, de rust. Hm. Uh, de schoonheid van de eenvoud, zo moet ik het ja, zeggen. snap ik wel, ja. Want hij slingert wel. Want dat vind ik voor een rivier eigenlijk wel cruciaal hoor. Ik vind ja, een rivier ja, moet slingeren. Ik, ik, ik, ja, ik heb Dat is een kanaal hoor. Dat is gewoon rechtdoor. Ja. Daar heb ik niks mee. Nee. Al slingerend, ja. Weet je, het punt is, als je uh, al slingerend door een uh, riviertje gaat, uh, dan kun je gewoon mijmeren. Ja. En hoe, hoe komt dat dan, denk je, dat dat, dat dat door de rivier wordt afgedwongen? Door het slingeren van de rivier? Want is dat, is dat iets wat eigenlijk... Uh, een, een, zeg maar een, een beeld is voor gedachten? Ja, Juist dat het slingert, ik, dat het niet recht ja, gaat? Nee, precies. Ik bedoel, uh, uh, als je recht weinig gaat denken... Dat dat is gewoon heel simpel. Maar als je gewoon uh, uh, via een omweg moet denken... dan heb je gewoon meer energie voor nodig om te denken. Helemaal goed. recht. Ja. Nee, maar dat is dat nou snapt. Nou, nou zijn we ergens. Tegen het rechtlijnige denken. Daar gaan ja. de rivieren in Holland over. Dat vind ik helemaal goed, zeg. Um, Willy de Vecht, dat vond ik wel erg leuk. Ik geloof nog steeds niet dat je echt Willy de Vecht heet, Dat is niet waar, hoor. Maar dat vind ik leuk om dat uh, niet te geloven. Ik vind het het feestje van onze luisteraars. Ik dank je wel. En ik wens je nog een hele goede nacht. De diep, Het diep. Het diep het ja. Het diep in Groningen. Ja, als, als mensen komen naar Groningen toe, stad Groningen... Nou, uh, ga een reisje maken naar Diep. Want hoe breed is die eigenlijk? Oh, niet zo breed hoor. Ik bedoel, meter, of meter of twee? Tien. Tien? Ja, zie je. Ja, heel heel smal riviertje. Ja, het is een riviertje. Ja, het is, het is een riviertje. ja ach, schattig. Maar ja, het is niet groot, maar het is... Oh, mijn god. Ja. Kom eens langs langs de Groningen. Ik neem je mee. Willy, dat doen we. Maar je moet dit soort plekken wel geheim houden. Hè? Maar dat doen wij bij Kazen doen we altijd heel zorgvuldig. Ik bedoel met het chalk en de doel met Mars. <laughs> dat is een zo mooi chalk. Oh, mijn god. Goeienacht nog. Dankjewel. Want over de bootjes hebben we het een andere keer. Um, meneer Den. Ja, zal ik al een gedichtje doen? Of, um, ja? Om het even de. de, de, de... De fantasie te prikkelen ook. Kijk, de, ja, het eerste waar je aan denkt bij rivieren en poëzie. Dat is natuurlijk het gedicht van Marsman. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. En omdat hij zo bekend is, stoppen we ook altijd bij de eerste regel. Maar het is natuurlijk veel leuker om dan gewoon door te lezen. Want dan weten we weten wat er in de rest van het gedicht ook staat. Herinnering aan Holland. Uh, dus denk het aan Holland, zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. rijden. Ondenkbaar eilen populieren als hoge pluimen aan de einde staan. En in die geweldige ruimte verzonken de boerderijen... verspreid door het land. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen... in een groots verband. Dat is eigenlijk het mooiste waar het om gaat, dat verband. De lucht hangt er laag. In de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord... En in alle gewesten wordt de stem van het water... met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Nou, als u lief bent, dan doe ik af en toe nog wel eens een gedichtje bij. moet wel goeie, komen met goede verhalen over uh, wat rivieren in Nederland... een rivier in Nederland of in het buitenland voor u betekent. Meneer Den Daas, Goeienocht. Zeg ik het goed zo? Ja. Aller, heb, je, heb je voorkeur voor één speciale rivier? Ja, uh, ja, voorkeur. Ik, ik, ik heb bij de Baan gewoond heel lang. Ja. Waar precies, bij de baan? Ik, ik, had, ik had zo gauw de parodie van Comré op het gedicht van Marksman niet bij de hand. Nee, dat was een... Maar in een groot verband, dat is nu precies waar het mee om gaat. Oké. Okay. Dat treft heel erg goed. Ja, dat wist ik. Ha. Ah. Nee, dat is de grilligheid van mijn... Uh, mijn nee, mijn... ik ben, ik ben uh, vanaf mijn zesde jaar uh, een, een, een andere uit, uit mijn gezin. Uh, heb ik ontzettend genoten van de, van de bouw? Ja. Uh, mijn uh, ouders woonden in Bamel, mm -hmm. uh, tegenover Tiel. En uh, ik ben op 48 en toen kon je in de 60 jaar ook nog heerlijk zwemmen in de bouw. Ja. Zowel in, in georganiseerd verband, dat er een echte zwembad was aangelegd. Maar je kon ook gewoon vanuit zandige oevers de, het water inlopen. Dat deed je ook? En dat deed je ook, heerlijk. Weet je dan niet mee? Kijk, ik zit wel eens naar het water van die IJssel te kijken. En dan zie je mm -hmm. toch. Eh, ik had eh, vanaf, nou, vanaf het derde levensjaar. heb ik mijn dochtertje meegenomen. Maar daar was ik altijd wel panisch voor als ze erin zou vallen. Want dan zag ik er gewoon meegesleurd worden door de sterke stroming. Had je, hadden jullie dat dan niet? Ik herinner me totaal niet dat we daar ooit uh, enig angst voor hadden. Maar goed, de boten waren natuurlijk ook veel kleiner ja. toen. Zeker ook, ja. Maar uh, ja die, al die voorzorgsmaatregelen, die kennen we toen ook nog niet in de jaar Die speelden gewoon in, in, in zwommen. En, uh, yeah. en later, uh, en, en als kind, daar, daar gaat het nu even om, uh, had je natuurlijk ook steensabrieken. Als kind speel je ook in steensabrieken uh, met rails en wagentjes die je dan fijn hoofd kon duwen en daarin zitten. <totvormen> En toen sla ik het net het over en toen broer van mij, die heeft met sclerose en is daar dood gegaan en hij heeft zijn lichaam aan de wetenschap uh, gegeven. En uh, op suggestie van een van zijn zonen zijn wij toen weer naar de bouw gegaan... Uh, bij um, de ruïne van de steenfabriek. Ja. En hebben we hem daar als het ware symbolisch begraven, dat wordt geplant enzovoorts. En nu komt een groots verband weer terug... Uh, wat een geweldige ontdekking, uh, er was een bij in de Waal en uh, nou ja, goed natuurlijk veel zand en de overkant van de Waal bomen en dan inderdaad het, het heerlijke water, maar zeker ook de bij en je kon je voorstellen dat je waar dan ook was ter wereld en dat er ontzettende troost vanuit ging. Ja, ja. Nou ja, de, dat, dat, daar komt het eigenlijk op neer wat ik wilde zeggen. Nou, dat vind ik wel heel ontroerend, moet ik zeggen. Dus, dus dat je je, je je verbonden voelt met ja. de wereld. Ja. En, daar. En, en, aan de rivier. En, en, door opgetild. Ja. En ook en natuurlijk omdat je ja, het kende en er gespeeld hebt omdat je door ja. je broertje gespeeld hebt en geswommen hebt. is ja. dan toch gewoon een ge symbolisch iets uh, te doen. Ja. ja. Dus er gaat troost uit van die plek aan de rivier? Heel veel, ja. En dan liggen daar steentjes en dan kun je daarmee keilen. En mijn dode broertje was er heel erg goed in en ik natuurlijk heel erg slecht. Dat zullen we altijd zien. Hoezo natuurlijk? Was, was, was hij in alles beter? Nee, hij was niet in alles beter. Oh. Maar dat, dat, ja, dat is een... Ja, een, een hmm zinspending die je dan gebruikt. Dat begrijp ik ook. En Goed, en dan sta je dus dat nog een keer te keilen, terwijl hij symbolisch begraven is. En je brengt er weer helemaal niets van terecht. <laughs> dat is fantastisch. Maar je brengt, ergens anders, een ja. je brengt ergens anders wel iets van terecht, namelijk van het, van het verband herstellen. Ja, zeker. Kijk. En dat is mooi. Um, ik dank je wel. Oké. Okay. En ik wens je nog nacht meneer Dendaas. Ik u ook. Dag. Arie? Ja, hallo. Goeie, hallo. Goeienacht. Een ja. uh, uh, rivier zoals we dat kennen. Ja. Dat is de, of, zoals wij kennen is geen rivier. Het is een bedijkt uh, kanaal geworden. Ach. Maar ik, ik, uh, wat, wat erg mooi is... Dat is wat vlak bij de vecht ligt. Dat is natuurlijk het, uh, het gein. Ja. En het gein is natuurlijk een, uh, eigenlijk een soort boerenkanaal. Hoezo? Hoezo, hoezo? Wat... natuurlijk is dat een boerenkanaal? Leg eens uit, ik snap daar niks van. Wat bedoel nou, je? Het is gewoon een bedijkte uh, stroom. En daar uh, hebben boerderijen uh, aangelegen. En dan lopen wegen langs. En die zijn zeker van nut en daar moet iedereen over kunnen rijden. Maar als ik het Gein overgaan of ging met mijn bootje, dan, dan tussen je dus richting uh, apkoude. Ja. Maar doordat hetzelfde bedijkte uh, water wordt onderhouden en dat het riet wordt weggehaald, zie je wat. En als je nou wat wil zien van landschappen, dan zie je het meest op het gein. Ja, ja, want daar is veel meer van de, bij de oever weggehaald, bedoel je? Ja, daar zie je wat. Dat, dat, ja. het, dat het bewerkt wordt. Een rivier is een ding wat eigenlijk met de hand bewerkt wordt. Het is een, een waterweg. Ja, dus... Het is een stroompje wat gecanaliseerd is. Dus... En ook het verschil tussen rivieren, de IJssel, roept iedereen meteen. Maar de IJssel en de Vecht, dat zijn hele verschillende systemen. Met ja. uh, een, een, een zomerdijk, een winterdijk, Uiterwaarden, andere stromen, wat je al noemt. Ja. En wat schoon is, is het halen en dan richting uh, Vinkerveen. Dan, dan, dan, dan vaar je door een plaat van ort zeg maar. Ja, dan je in een andere tijd. Dat is nog on ja, on tijd. niet aangetast door de geschiedenis en de moderniteit. Nou, als je het wil zien, moeten ze de rivier wel aantasten. Dan moeten ze drie eruit trekken, anders zie je niks. Hmm. <laughs> dat is ook weer een ge geestige paradox. Hey, ik heb hier wel een kaartje voor me liggen, dat is mijn fietskaartje. Maar waar begin jij, waar begin jij dan? Nou, dan ga je over het al het vreselijk wink is. Ja, dat... dat inderdaad werd het verteld. Ja. Als je mensen ziet oversteken dan richting het Gaas... dan ja. ga je dus door Driemond, wat ook een plaatsje is... wat vergeten is eigenlijk. Ja. Want het is ook een schitterend plaatje... maar dan moet je goed, uh, goed uh, de omgeving in je opnemen. En dan lag de gemeente Weesper, uh, Weesper, kaspel En uh, van Weesper is ook nog wat te, te vertellen. En wat hij ook oversloeg... Is Neder-Oostenberg, ja. Want de rivier schijnt door het Neder-Oostenberg heen gelopen te hebben. Dat is een verhaal wat ik gehoord heb. En daar hebben ze dus. Er uh, is ook een verlegging geweest. Er zijn ook overstromingen geweest. Aan de andere kant van de rivier ligt de Hinderdam. Moet je maar op de kaart kijken. Ja. Probeer het te volgen. Er ligt Probeer. van Weesp naar de Vecht. Door ja. de Aardveldse polder ligt er ook een. Hele Hinderdam, oude weg. ja, ik heb, ik heb Hinderdam. Dus boven de Spiegelpolder ligt dat. Ja, ja. Ook, ook je kunt van Weesp. Er ligt een, een boerenwegje, de weg, en iedereen denkt dat hij stopt. En dan raakt ik je ja, aan om een keer met je fiets. Dan gaat hij over en dan ligt er nou uh, een weg van de Romeinen. Ach. Maar de hoge plaatsen in de, in, de, in de vecht, waar dan, dan zand uh, zich vormde. Ik meen dat ze dat Terra Nova's noemden. Okay. Dus richting richting uh, en alles. Ja. Maar die landgoederen, nieuw land betekent dat, geloof ik. Zeg, waarom vind je overigens uh, het gein mooier dan, dan de vecht? Als je je, ogen als je je ogen dicht zou doen en uh, je, je, je zou je eigen in een verplaatsen naar een, ergens in Friesland, dan denk je dat je in Friesland bent. Hmm. Dus het, het landschap van Friesland tot uh, aanwezig en uh, de bijlnder nou, dat, dat, dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Hmm. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel... Je bent eigenlijk niet, je bent eigenlijk niet waar je bent. Dat is, dat, is het, dat is een prettig gevoel voor jou. Ja, dat, dat, is, dat is het hele gekke verschil eh, van Amsterdam ja. eigenlijk. Ja. Amsterdam Noord, Amsterdam Zuid. En een eh, richting Amstelveen, maar dat is wel zoveel mooie dingen. Ja. En de Amstel ook. Maar dat is, maar dat ja, als het... je erover gaat praten dan... Eh, ja. <laughs> raak je het kwijt. Maar, ja. maar zoek dat eens uit van de nechtenvecht? Of, of de vecht er het bijna heen hebt gelopen? Ja, uh, dus nee, nee, nee, nee, nee, nee, je zei Nederhorstenberg. Nederhorstenberg. Okay. Er ligt ook een kerkje, het ligt op een soort terp. Oké, okay. nou ik, ik kan het niet meer aan uh, uh, Luc Murr vragen. Die is inmiddels al weg naar huis. Maar ja. misschien zijn er wel andere luisteraars die dat weten. Die zich ook ja. uh, in, het, in de vechten... En het, en het strandje dat ligt tegenover Fort Uitermiddel. Daar staan de koeien zo in het water. Okay. Daar schoof ik me... Uh, we boot zo het uh, strandje op. <laughs> per ongeluk. <laughs> ja, ja, ja. ja. Arie, eh, nou, misschien krijg je nog wel een antwo antwoord van uh, andere luisteraars van de Kazaloenen. Uh, ja, nee, het Fort meer dat komt een hele nieuwe uitspanning. Oké, okay. mag dat? Is dat goed? Is dat gunstig ja. of niet? Ja, wel, dat is heel mooi. Dat, uh, we gaan aan het Fort en er ligt weer een kanaaltje richting. Uh, Langs, de, langs het de Meer. Er, is, er zijn hartstikke mooie dingen. Maar ze moeten wel uh, woningen zetten daar, ja. ondanks alles. Want ja. daar hebben de monniken en de polis voor het graaf om te werken en te wonen. Moeten ze niet zo kinderachtig in nee. doen. Oké, okay. nou we gaan niet dus, kinderachtig doen. Ja. Ik dank je. Ja. Ja. Het gein dus, staat ook bij. Dank je wel. En daar ben ik inderdaad wel eens op gestuurd. Per ongeluk dat je denkt, ik was verdwaald. en dacht oh, Dit is pas een mooie rivier zeg. Dus uh, wat dat betreft zitten de geheimen van het Hollandse landschap precies bij de rivieren en zijn ze vlakbij en moet je maar een beetje gewoon gaan verdwalen en een beetje varen en een beetje reizen. Laten we dat ook verderop zoeken. De um, Mississippi. Valt daar iets over te vertellen? Ja. Luister maar. heel Along the Mississippi Here we all work While the rich folk play Pulling them boats From the dawn Till sunset Getting no rest Until the judgment day Don't look up And don't look down You don't dance Make the boss man frown Bend your knees And uh, bow your head And uh, pull that rope Until you're dead Let me go away From the Mississippi Let me go away From the white man boss Show me that stream the river Jordan that's the old stream that I long to cross old man river that old man He don't say nothing, but he must know something. He just keeps rollin' he keeps on rollin' along. He don't plant cotton, and he don't plant taters, and them, what plants them? Are soon forgotten, but Old Man River just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Toad that barge, lift that bale, you get a little drunk, and you land in jail. barst hij toch uit of open. Uh, Old Blue Eyes, Frank Sinatra, met die klassieker Old Man River. Dat is door talloze artiesten vertolkt, maar deze is wel meestelijk... in ieder geval volgens uh, Johan van die ons daar al vroeg over berichtte... dat hij dit wel graag wilde horen in een uitzending over rivieren... En met de Mississippi heb je dan ook wel een majestuitelijk rivier. Daar kleven heel veel verhalen aan. Hele romans zijn eraan gewijd. En die, streem, die stroomt natuurlijk ook dwars door de geschiedenis van Amerika. En in het liedje wordt de herinnering aan de slavernij natuurlijk uh, bovengehaald. Um, en ook dat is iets wat, uh, wat meedoet. Ik krijg volgens mij ook nog wel een ander berichtje, een andere e-mail binnen van Ger... Die schrijft: Mijn mooiste rivier is de Colorado River, dwars door de Grand Canyon. Ik heb daar een sunset meegemaakt en besefte uh, toen pas hoe klein wij zijn. Natuur, zeker zoals deze, is de mooiste kunst die er is. Die kunnen wij niet maken, slechts koesteren. En dat brengt me weer in herinnering: toen wij net uh, naar het hoorspel zaten te luisteren, waren we nog even in gesprek met mijn gast Luc Meur. En die vertelde dat hij in Mali is geweest, waar de Niger stroomt, echt aan de grens van. De Sahara, dus dan heb je de woestijn aan je rug. Maar aan de overkant, dus dan sta je uit te kijken open rivier en daarachter een heel Delta landschap. Dus er zijn mensen met totaal andere dingen bezig. Met, met, met dingen die met water te maken hebben. Maar nou ja, dan dat die blik, dat uitzicht over het landschap, twee landschappen die op elkaar botsen, dat maakt de rivieren natuurlijk ook zo mooi. Ehm... Um... En een berichtje van Hans Libbers per e-mail luidt dat er inderdaad natuurlijk een Utrechtse en een Overijsselse vecht bestaat. Het zijn er twee, dat wist ik ook wel. Um, en die hebben niets met elkaar te maken, dat hoeft ook helemaal niet. Overigens kan je uh, zowel in Duitsland als in Overijssel heerlijk wandelen langs de Overijsselse vecht. Goed, uh, je kunt blijven bellen met 0800-1121. En twitteren kan ook nog steeds via de hashtag Kaaseloena kunnen ik het allemaal volgen. Carlo, goede Oh, goede Ja, je bent er. Ja. Ja. Je, je bent nu even verrast. Je hebt natuurlijk even moeten wachten en dan, meteen dan ben je er opeens in de uitzending. Ja, en nee, vaak zegt ze dan of iets van, uh, nou je bent aan de beurt of zo, maar uh... ja. je bent aan de beurt. Ik ja, ik ben aan de beurt. Ja. Uh, uh, ik zat de buitenlandse rivieren allemaal uit mijn hoofd te halen en geen die ik had gezien. Maar uh, ja. ik wilde het eigenlijk even over onze eigen Twentse rivieren hebben. <laughs> hebben jullie die? Wij hebben uh, in ons Twentse volkslied al twee rivieren zitten. Oh. Hoe, hoe gaat het Twentse volkslied? Zing het eens. Nou, ik zou de eerste twee regels even... Ja, tot, aan, tot in ieder geval tot beide tot rivieren, Oké, okay, nou, dat begint al met de rivieren. Okay. Er ligt tussen Regge en Nee, zingen zingen zingen, en zingen, zingen, zingen, zingen, zingen, zingen. Door die er licht tussen recht en winkel een land onschone en nijver het went, het land van de arbeid, het land der natuur. Het steeds onvolprezen. Het, uh, ja, en, uh, uh, land van rivieren dus, Twente. Nou, dat bedoel ik dus. Hè? Ja. Dat hadden jullie nooit gedacht. Jullie nee. dachten alleen dat Twente kon voetballen. Ja. Dat kunnen we natuurlijk <laughs> ook. Maar Zelfs... we hebben dus ook rivieren. <laughs> en, <laughs> we kunnen ook varen. Wat goed. We kunnen nou niet echt heel erg... Ik bedoel, Je kunt er geen dieplader of een uh, zeecontainertje zijn... op zetten. Het zijn hele kleine riviertjes. mooie meanderende rivieren. Ja. Die in het echt... Het, het, het zegt niet voor niks. Het ligt tussen een recht en dinkel een land. Ja. En de, de Dinkel, bijvoorbeeld, de Dinkelland is, uh, ik weet niet of uh, Jonge Leu en boerengrond. Uh, dat, dat is zo'n programma van Herman Vinkers. En, en uh, ja. ja, dat, dat was zo'n zo zo boerenprogramma, zeg maar. En de Lut en Los erop genomen hier. Ja. Ken ik, en dat, dat ken ik niet? Je, hè? Dat ken ik niet, maar goed ga door. Nou, dat Jongeleur en... Uh, nee, Jongeleur en alle Grond heet, geloof ik. Nee. En uh, dat, dat speelt zich dus echt in dat, dat dinkellandschap af. En dat is dus wat heuvelachtig. En daar meandert, die dinkel die meandert daar doorheen. Die komt vanuit Duitsland. Komt uit Nederland binnen. En dat is een fantastisch uh, riviertje. Van inderdaad ook uh, de ene keer vier, vijf meter... en dan weer, weer uh, zes meter diep en 15 en, en meter... Dat is een, een en, heel apart riviertje. Is dat, is dat ook, hè, die afwisseling, het, het onverwachte, het onvoorspelbare, het grillige. Ja, is dat waarom, het zo, waarom het je het dan zo mooi vindt, dat je het zo beroert? Ja, ik, ben daar, ik heb daar uh, zoveel afstand van genomen. En ik ben uh, heel veel uh, wezen reizen. En uiteindelijk... Uh, vroeger vond ik er geen zak aan, zeg maar. <laughs> Alhoewel... Dus, een beetje overdreven. Je moest, mee, je te moest te mee, mee met je ouders. Jongen, geniet hier ja, nou eens van. Ja, ja. Ja, ja, langs je zandgronden uh, en zo. En dan kiekt uh, die die vier en stopt je poot erin. En ik dacht van, nou ja, niks aan. <laughs> ik hou van groot en wijd En uh, ja. ik ging liever naar het buitenland. Ben je bij en, de Mississippi in, geweest en zo? Nou, ik was in de Dominicaanse Republiek. Uh, en ik was in Italië. En ik was in uh, Afrika. Of ik was in... in, in, in, in nou, in, in vele landen, in Engeland de Theems en noem maar op allemaal, en echte rivieren. En zelfs dat ik in Duitsland dacht, van of in Zwitserland, van een, een rivier met een waterval, wat echt een waterval was. Ja. Ik bedoel, ik ben in Nederland in de grootste waterval van Nederland geweest. Die was in de buurt van Ermelo of zoiets, of nee, was Beekbergen daar in de buurt. Nou, dat zijn dan uh, ongeveer 15 meter hoog. dus zo'n robotje, de grootste waterval van Nederland. Ik dacht van, ja, yeah, whatever. Pijpje toch. Daar heb je het over, ja. Hey, en, en, ja. En, en, en, en toen dacht je toch ook bij al die andere plekken in de wereld... ik moet terug naar de dinkel. Nee, nee, want ik, ik, ik ging hier weer wonen. Maar uiteindelijk gaan je, ga je ogen uh, ja, open bij, bij de schoonheid... van dat, dat kleine beetje wat je als kind, als je er zit, zeg maar niet ziet. En als volwassenen, in één keer uh, als je terugkomt... terwijl je dingen hebt gezien en je hmm. ziet eigenlijk de schoonheid dan van... Dat stukje van, van, van, nou niet alleen dit stukje van Nederland hoor, van meer stukken Begrijp van ik. Nederland. Maar hoe kan je dat, dat eigenlijk... verklaren dan? Hoe komt dat, Carlo? Ik bedoel, moet, je, moet je daar dan toch als ouders anders mee omgaan, vind je dan? Moet je het uh, niet doen? Uh, ik, ik, ik denk dat je ook, ook de, de, de wereld uh, moet kunnen zien uit de ogen van een buitenstaande. Hm. Dat je altijd moet blijven kijken naar alles wat je ziet... Alsof je een vreemde bent in je eigen omgeving. Nou, dat is een goede tip. Om de schoonheid te kunnen ontdekken. Ik ja. weet niet, hè. ik kan nou niet meer zo goed zien. Ik ben nou slechtziend, maar daar gaat het ja. niet om. Ja. Maar al die tijd, um, als je alles maar als normaal ervaart, zie je op een gegeven moment dingen niet meer. Ja. En als je elke dag opstaat en je, en je gaat de dingen bekijken met de ogen van alsof je alles voor het eerst ziet, dan, dan zie je de dingen uh, volgens mij beter. Ja, of dan geniet je meer van, van uh, de schoonheid van dingen. En, en het Twentense landschap is uh, wat dat betreft... Uh, nou, ik, ik, ik vind het Noord-Hollandse landschap... waar jullie het net over hadden, vind ik ook heel mooi. Mm. Maar ik vind dat te gemaakt en te vlak en te veel gecanaliseerd. Eigenlijk heeft die meneer uh, die net een lijn had... Ja. Heeft, heeft wel een punt van je moet echt uh, buiten de paden treden... en kleine, kleine paadjes zien. Want heel veel stukken zijn gewoon te gekanaliseerd inderdaad. Ja. En hier is dat toch heel weinig geval. Als ik, als ik naar Drenthe ga daar zijn alles veel rechten. In ja. Friesland ook en veel <laughs> platter en rechten. In Twente is, is de schoonheid nog, nog, puurder. En zo voetballers en, ook, ja. Carlo, ik, euh, ik vind, ja, ik, ga, is, ik ga binnenkort geen, weer eens. Dat is, dat is geen, dat is, dat is, die komt uit uh, Costa Rica bedoel jij, dat is pure schoonheid. Ja, zeker. Theo Jansen komt uit Nijmegen. Ja. <laughs> nee, maar goed, er is nu een team... Eh, dat het eh, misschien ook wel inspiratie vindt uit de omgeving. In ieder geval eh, heb je eh, ons weer het verlangen op... bij ons, bij mij in ieder geval het verlangen opgeroepen om weer eens te gaan kijken en wandelen daar bij eh, die twee, die twee riviertjes. Twente, ook een rivierenlandschap. Dank je wel, Carlo. Oké, okay, graag gedaan. Zal ik er dan nog eentje een gedichtje bij doen van Jacques Hamelink? Dat gaat over de Amstel buiten Amsterdam... Om te kijken of we dan met nieuwe ogen kunnen kijken naar de rivier. De vlakke, boordevolle, breed gespreide vloeirivier van Bleek Allure heeft een luider en een stiller zijde. Bedden met Monet-lelies, bloeiend eierdooiergeel langs de geschoren grasoever, rietgaten zonder witvisvissertjes. In het licht midden van de waterweg rugbuigingen der halende roeiers. Hof Vredelust zal zijn, minikasteel, 17e eeuw's werk. Het brikabrak voorbij, al door het vlakke blinkende... dat over het plein van paardenweidjes... van tuinen door oude kerk voert. Dat is een schilderij in woorden. Dat roept het water van de rivier natuurlijk ook op. Eens kijken wie we aan het woord laten. Willem, goeienacht. Uit Gouda. Wat zeg je? Uit Gouda. Uit Gouda stroomt ook een rivier erheen? Ja, de Hollandse eisel. Ja, precies. Ja, ja. Dat is de Hollandse ja. eisel. Ik, ik, ik vind het een heel leuk programma. Ik echt waar? Heb echt, ja, ik heb echt iets met rivieren. Wat heb je met rivieren? Nou, ik had, ik had al even opgeschreven Mississippi. En er komt dat mooie liedje over de Mississippi. Old ja. Man River. Ja. Zouden we, ja. Zou we meer liedjes hebben over rivieren? Um, ja, de Moldau... De Moldau. Van Smetana. Ja, natuurlijk. Ja, dat is meer een plechtig... Die, die, ja, heel, die, die ja. stroomt heel plechtig en traag. Ja, maar wel maar mooi dat is ook mooi. Nou, dan gaan we die misschien ook nog wel even opzoeken. De Moldau. Als we die, die hebben... Ja, wel. maar die, dan hebben we daar nog tijd voor. Die duurt twaalf uh, minuten. Ja, dat doen we niet. Nee. En, uh, Hoewel, ja, een beetje rivier heeft wel tijd nodig. Andere rivieren. De, de Elbe en de Kwai. Ja. Maar... Um, ik, ik heb ooit op de hoogste berg van Zuidelijk Afrika gestaan. Ja. Dat is de Mont Oussour, de berg van Bronne in Lesotho, op 3000 meter hoogte. En daar heb ik het water dus uit de berg zien bubbelen. En na 10 meter dan splitst dat water zich. Ja. En de ene rivier die gaat in de zuidoostelijke richting. Dat is de Tugela, die stroomt door prachtig groen Zululand en die mondt uit in de Indische Oceaan. Ja, dat is de ene En kant. de andere rivier die gaat helemaal in westelijke richting. En dat is een rivier die we in Nederland wel kennen, de Oranje Rivier. Ja, ja, ja. Ja, van de Oranje Vrijstaat. Ja, natuurlijk. Ja. En vooral in regentijden, dan, dan kan dat een heel grote rivier worden. Maar die komt uit in de, in de Atlantische Oceaan of, Atlantisch -Oceaan, of zo? Atlantische Oceaan, ja. ja. En is dat dan, voel je dat ook? Dat je daar op een punt staat waar. waar ja, dat is maar. Ja, als, je, als, je daar, als je het niet weet, dan zie je niks. Maar als je het wel weet, dan betekent het heel veel? Zoiets? Ja, als je het wel weet, dan, dan denk je. Hoe kan dat nou? Die, die, die, het ene druppeltje gaat de ene kant op, en het andere druppeltje de andere ja. kant. Ja, en waarom is dat? Ja, dat weet niemand. Toch? Nee. nee, dat weten ook we niet. Hm. Net als met mensen. Je weet nooit welke kant je op gaat. Uh, meestal niet. <lacht> Waarom, waarom moet je nou lachen? Ja, nee, dan, dat is zo. Dat weet je niet van mensen. Ja. Is dat, is dat een, een prettige of een onprettige ervaring? Dat besef, bedoel ik? Het kan alle twee zijn. En wat is het voor jou? Uh, prettig. Ja. Ja. Maar de Oranje Rivier die, die heb ik destijds grotendeels gevolgd. Oh ja. Hoe heb je dat gevolgd? Op, op, met een boot? of? Uh... Nee, nee, met een boot is dat niet te doen. Dat, uh, dat moet je met de auto doen en dan af en toe de plaatsen bezoeken die aan de Oranje vier, Rivier liggen. Ja. Waarom wilde je die rivier volgen? Want dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè? verhalen over mensen die een rivier gevolgd hebben. Vorige week hadden wij Sigrid Bousset, gast en die heeft de Donau gevolgd met haar zoon van 14... om, om, dat, om die wereld te laten zien. Dat is prachtig volgens mij. Waar waarom wilde jij de Oranje Rivier in Zuid-Afrika volgen? Om, omdat ik daar uh, vandaan kom, ik heb daar gewoond. Waar heb je gewoond? Um, in, ten eerste in uh, Zimbabwe. Mm -hmm. En later in Stellenbos, Universiteit. Ja. En later Johannesburg en Kaapstad. Ben jij Zuid-Afrikaan of ben je Nederlander? Nee, ik ben uh, Rhodesier. Zimbabwean, van geboorte. Oké, okay, ja, ja. Maar tegenwoordig ben ik Nederlander. Oké. Okay. Bevalt het een beetje bij ons? In ons saaie, vlakke landje, grijze kippen. Ja, we landen. hebben natuurlijk heel veel rivieren hier. <laughs> nee, maar serieus, bevalt het je hier? Mee? Jawel, ik ben, ik ben al meer dan 30 jaar hier. Oh, okay, okay, ik ja. ben helemaal ingeburgerd. Ja. ja. En, maar, en je goed, ja, als je dan de loop van de Oranje Rivier volgt, wat maak je dan mee? Wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je allerlei landschappen. Je, en, soms stroomt die door een half woestijnland en... Uh, er zijn ook gebieden, daar hebben ze heel veel uh, druivengaarden. In de omgeving van Uppington. En uh, ja, je hebt allerlei landbouwgebieden. Door, uh, ze hebben natuurlijk irrigatie van, van de oranje rivier Dus dat is dan wat, wat je zo interessant vindt. Uh, je, je bent zelf in beweging en je ziet voortdurend verandering hè, ja. in, in het landschap om je heen. Bedoel, ja. Die sensatie van verandering waar je je eigenlijk aan over moet geven of zo. En, de verschillende mensen daar. Ja. Want elk landschap heeft zijn eigen mens. Ja. ja, dat is zo. Hm. Heb je bijzondere dingen meegemaakt nog tijdens tijd die reis? Um, nou ja, gewoon de, de leuke dingen. Hè? Ja. Mensen ontmoeten en, en ja. de verschillende agrarische bedrijven en dergelijke. Ja. Willem, wat goed om die verhalen even te horen... En ook uh, ons mee te nemen zo ver weg naar dat ene punt... waar het begint ja, het is... uit één bron en dan verschillende kanten opspringt. Het, het is maar 10.000 kilometer hier vandaan. Ach, ja, joh. Ja, Wordt wat is dat is dat tegenwoordig met ja. uh, vliegtuigen. Precies, wat is het op een bootje. Ja. Hey, ik dank je wel en ik wens je nog een hele goede nacht. Oké, okay, en succes met het programma. Ja, gaat goed. Oké, okay. dag. Dag. Dat was Willem. Ik krijg nog een tip van uh, uh, iemand per e-mail. Pavillon of pavillon. Um, een ander liedje over rivier. Misschien is dat beter dan de Moldau. En ik zie iemand meteen naar de database springen. Natuurlijk, land van Maas en Waal. Ja, laten we die doen. Boudewijn, is dat toch bij Boudewijn de Groot? Laten we dat, dat vind ik wel leuk. We hebben het Twentse Volkslied al gehad. Nou, dan mag dat land ook wel bezongen worden. Uh, Rob, goedenacht. Ja. Hallo. Hallo. Waar, aan welke rivier zit jij te denken? Of, of... Nee, nou, ik moet eerst even twee opmerkingen maken oh. over uh, de mensen die re, re, gereageerd hebben hiervoor. O, onder andere over de Mississippi. Ja. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Nee, ik niet. Ik kom nooit. Ik vind Noodorp al ver. Eh, nou, het is helemaal geen leuke rivier. Tenminste, dat was ik. niet. Nee. Ontzettend breed en uh, <laughs> strak. Dat uh, stond een beetje langzaam. Dat liedje wat jullie dan na lieten horen over Old Man River. Ja. Dat is een, vind ik, een prachtig lied. Ja, dat wel. Maar het gaat natuurlijk alleen over enerzijds, anderzijds van de wal van de uh, Mississippi. Ja. Aan de ene kant maar de andere. Niet kant. over die rivier. Nee. Het gaat over armoede en rijkdom. Precies. Ja. Nou, oké. Okay. Maar goed, uh, de rivier is ook al. Nee, maar Het gaat dus wel degelijk over een rivier als iets wat een grens vormt. Dat, dat wel, ja. Ja, zo, zo zagen we dit even. Ja. ja ga door. Uh, een andere spreker had het over... Uh, oh, de je bent het hele programma River. aan het evalueren. Nou, dat doen wij altijd ook aan het uitzending, maar ga je gang. Ja? Sorry? Nee, de Colorado River, ja. Ja, de Colorado River. En nu hadden we een prachtige sunset. Ja. Ik heb hem volledig gelijk in. Maar ik denk dat hij het alleen heeft bekeken van de bovenkant. Want? En niet naar onder is gesjouwd. Maar dan moet je hem zelf nog maar. Uh, nee, ja, nee, dit, waarom zeg je dat? Dan zie je nog weer heel andere effecten. Welke? Uh, gewoon, uh, het, het is heel anders. En de Colorado River, uh, of je nou op de. Uh, waarschijnlijk heeft hij op de South Rim gestaan. Um, uh, dat heeft prachtige zoneffecten. Uh, uh, maar als je naar beneden schouwt, en het dus 1500 meter hoogteverschil naar ja, beneden, ja. als je naar beneden staat, dan zie je nog weer heel andere uh, uh, zoneffecten. Hmm. Maar goed, laten we ja. maar even uh, allemaal daar, ja. uh, back to home. Ja. Een van de mooiste rivieren die ik ken, Riviertjes, rivier, uh, ja, Riviertjes, um, is een stroomval van de Drentse A. De Drentse A. Oké, okay. ja, de, ook toch een Drenthe. Ja, ja de, A, de A was uh, zo'n kruiswoordpuzzel. Ik, uh, ik woont tegen Drenthe aan, ja. maar dat is een van de mooiste gebieden die ik ken. Waarom? Kronkelund. Uh, klein, 2,5 meter, 3 meter breed. Helemaal niks. Uh, uh, continu, uh, inderdaad, wat ik al zei, uh, uh, uh, Kronkelend. Als je er dichtbij wilt zijn, moet je altijd laars aan hebben, want het is er altijd morassig in de omgeving. <laughs> dat is lekker, uh, ja. Ik vind het op, gewoon mooi. Ja, in nou, alle, bes en alle bescheidenheid. Uh, ja, ik heb veel grote uh, rivieren gezien, ja. maar uh, zo'n uh, zo klein uh, stroompje, <laughs> als we hier vlakbij hebben, <laughs> het dat, is, uh, <laughs> dat vind ik ook gewoon het, het mooi. Gaat, ze worden steeds kleiner. Uh, heb je dit ook door in onze uitzending? Die brede rivieren dus helemaal niks. Nee, ze worden steeds smaller en kleiner. Kennelijk is dat het mooiste. Willem, ik dank je hartelijk. Even uh, Willem? Ja. Nee, Rob, nee, sorry. Nee, Rob. Het was Rob, maar dat ja, maakt het niet. Nee, dat maakt uit. Ja, nee, De ene rivier is de andere niet. Ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Ja, Oké, okay, dank je wel. Ja. We krijgen trouwens ook uh, nog de tip River van Joni Mitchell. Het mooiste nummer over rivieren is van Joni Mitchell. Maar laten we eerst even... waar even... zijn de grote, ja? Kom. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik en harmonie harmonieorkest in een grote regenton...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 er achter twee konijnen met een trend op de kop. En dan de vogels snoes aan die lente blazen heen. Wanneer je het skut, dan sneeuwt het op de Efmote afdij. Ik rijk een meisje mijn koperen hand. dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast derde de varen de ter ere van de spaar. Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.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 De dikke traan en etens avonds zandgebak op het feestje bij Klaasva. En onder de gouden hemel in de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De stoep voor voeten bergen in van het circus Jeroen En we praten en we zingen en we lachen. Stapt het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Stapt zo mee op naar het land van Maas en Waal. groot natuurlijk. Um, grappig dat, dat het Twentse volk ziet definieert het Twentse land als een plek tussen twee rivieren in. Uh, uh, Daarbij de Dinkel. En dit gaat over het Land van Maas en En het voert al. Dus ken ik een hele oude manier van. Uh, je, je, je geografie aanduiden. De uifraat en de Tigris. Daar begonnen we al mee tenslotte. Goed. Um, ik krijg ook nog een andere tip voor een mooi liedje. over een rivier. Uh, van Suzanne Per. Die komt per sms zelfs binnen. Over Bram Vermeulen. Ik heb een steen gelegd in Rivier op Aarde. Dat vind ik ook wel heel erg mooi. Maar misschien hebben we daar nog. We hebben zoveel te doen nog. die laatste twaalf minuten van deze aflevering van Casaloenen. En ik wil ook nog wel het gedicht van. Aad Zuidrendt voorlezen. De laatste pond, Want rivier is ook inderdaad een grens. En ook vaak de laatste grens die je over moet steken. Die je niet over wil steken. De laatste pont van Aad Zuiderend gaat als volgt. Een klok slaat aan de overkant. Het is laat. Je telt de slagen niet. Je kunt ze dromen. De jaren lopen, denk je, ook wel zonder dat. Tot hier was er een weg. Die eindigde in... Wat? De Dortse kil. De Rijn. De Nijl. De leten. Deze omgeving is in wachttijd opgelost. Je hebt de laatste pond gehaald voorlopig. Vroeger ging die precies om middernacht. Nu gaat hij in het blauw. Is er wel water? Alles is echt als straks de meerpaal kraakt. Tussen het hard basalt, het breekbaar oeverriet. Je daar een aankomst wensen. Meer maar niet. Dat is mooi. En dan heb ik ook nog de moeder, de vrouw van Nijhoff. En uh, de rivier van Vestdijk. En de rivier is bevoren van Toontelligen. Rivieren hebben veel dichters geïnspireerd, maar ook onze luisteraars. Mevrouw burgemeester, goeienacht. Mevrouw burgemeester met E. Excuus, mevrouw burgemeester. Ik heb 32 jaar gewoond in Apkouden. Ja. Paten. En heel wat gewandeld in die omgeving. Van de Vecht heel veel langs het Gein, ja. maar ook langs de Angstel van Apkoude naar Waanbrugge, langs de Holendrecht naar uh, de uitspanning. De, oh, ben ik even geen naam kwijt. Ach, nou, dat Goed. Uh, <coughs> ja, ik wou graag een uh, gedicht voorlezen wat geïnspireerd is door het Gein, door het wandelen daar. Is het een mooi gedicht? Ik dacht het wel. Ik vind mijzelf dichter en het is ook uitgegeven. Nou, dan moeten we het, moet het er maar even op wagen. Gaat uw gang. Winter wandelen langs het Gijn. Wat kan er beter zijn dan samengaan in wijdheid, licht en lucht en land. De wilgen aan de waterkant tonen trots de nieuwe takken aan hun oude stronk, uit kleine bekjes. Komen korte keelgeluiden van het waterhoen. Een reiger staat roerloos te mediteren. Twee zwanen slapen met hun kop in witte vieren. Nu wordt de vreemdheid opgeheven. Heilig ogenblik, begin van leven. Hm. Mooi. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik vind die regel, uh, wat kan er beter zijn dan samengaan in wijdheid, vind ik erg mooi. Nou, fijn. Oh, en hier zie ik er een van zeven regels. Ja, maar die doen we niet meer. Eén één per dichter. Die. Ja, dat geldt ook voor de, voor de grote dichters, geldt ook voor u. Uh, uh, zeer inspirerende uh, poëtische omgeving. Dus mevrouw burgemeester, ik dank u wel. Alsjeblieft, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Kees. Hoi. Hallo. Leven te wachten, maar ik, uh, ik geniet ontzettend van dit programma, want iedereen is soort gepassioneerd over die rivieren. Dat merk ik dus ook, ja. Dat heb je ja. Ook. Ja, Dat vind ik ja, wel dat dat is. goed, is dat? Vooral mannen trouwens, merk ik. Mevrouw Burgemeester ja, ja, ja. was de enige. Oké. Okay. Maar die begon ook meteen in, uh, in een gedicht. Maar, uh, maar ik woon dus waar Maas en Waal Samenstromen stromen en Gorken bereikt van ver, ja. stad Slot Loeverstein, een kasteel van her. Ja. En dan zie ik de Maas en Waal hier achter mijn huis. Dan moet ik wel de derde verdieping om het goed te kunnen zien. Nou, doe maar even dan. Nou ja, ja. ja, maar ik weet het wel. En dan, anders je het s'nachts en overdag. En dan wordt dat de Merwee dus, oh, en dat stroomt ja. daar richting uh, Dordrecht. Dus dat is weer een plek waar rivieren Bracht. samenkomen in een nieuwe rivier. Ja ja ja, ja, ja, ja. En daar stond, we zijn dus van... Uh, dan zijn er van die strategische punten in het verleden. Ja. En, en wat me ook opviel... Ik ga geen hele lang gedicht voordragen. maar dat lied van Zuid-Holland is dus precies hetzelfde als dat lied van Twente eigenlijk. Ja. Zal ik dat even doen? Ja, doe dat, ja. ja. Zuid-Holland met je weiden het grazende vee, je molens, je duinen, je strand en je zee. Je plassen en meren aan schoonheid zo rijk, je grote rivieren betoomd door de dijk. Je akkers met graan waar de wind overgaat. Je velden en kleurige wat aan jou, o oh Zuid-Holland, mijn heerlijk land, mijn heerlijk land, aan jou, o oh Zuid-Holland, heb ik mijn hartstikke Dan gaat nog Alina's door, maar weer die rivier en weer ja. Ja, gewoon die toon. En zo heb iedere provincie gewoon. Het ja, Is even goed, even mooi. Maar wat, wat betekent het wonen aan de rivier voor jou? Ja alles. Ja. Eerst woonde ik in Lekkerk als kind, woonde ik achter de dijk. Maar dan speelden wij met vriendjes uh, aan de rivier. En dan, ging, dan was er ook nog weer een stroompje op het strandje. En dan kon je van die steenkoolbaasjes vangen. En uh, ja, in die tijd dan, uh, met, kwam er wel eens een schip op het strand. Dat moest dan geteerd worden, dus dat kan nu niet meer. Maar bij, laag, bij hoogwater ging het erop, er werd laagwater, konden ze het even teren. En als er we weer hoogwater werd, voer het voert schip weer weg. Maar ja, dat. Milieuregels kan dat niet meer en wij maakt altijd wel iets mee aan de rivieren, ja. of we hadden zelf een roeiboot. Of, uh... dus het gaat over bewegelijkheid. Weet je wat mij treft: de, de, de, afgezien van het feit dat dat er zoveel uh, mensen, dus echt, echt heel veel hebben, uh, iets wat heel belangrijk is uh, met rivieren. Maar het kan mij ook het staan aan de oever van een rivier, kan mij ook heel erg melancholiek maken. Ja, heb ja. je dat ook? Kijk, nu is het vaak met de auto. En dus ik trek hier. Ik woon hier in Woudrichem daar, ja. daar is het. Nou, dus dan rij ik over die vier. Dat is allemaal natuurgebied. Er lopen paarden en uh, oerrunderen. Dus meestal kies ik de dijk. Ook waar ik ook rij, ook in de Alblaaswaard. Ja. Of in de Krimpenwaard. En het is gewoon altijd gebeurd er iets. En inderdaad, ik heb wel eens het janken in de auto. Ja, dat een bepaalde zonsondergang Of uh, ja, dat het zo prachtig is. Maar, maar Janke ja. uit, uit melancholie? Of, want, ja, dat het gewoon het mooiste is wat je kan meemaken. Ja, maar er, gaat ook, er zit ook iets in van het gaat maar voorbij. Weet je, wel. je staat nou, er maar, je kan ja. zelf niks doen, maar het gaat ook echt allemaal voorbij. Dat zegt je nee, toch wat, ook een rivier? Nou, wat ook een mooi moment was dat ik over de Golikopse brug kwam. Het was al donker en een zak links zag een vuurtje. Nou, dan weet ik dat daar... Aan de oever zitten jongetjes en meisjes aan het strand een vuur die te stoken. Ja. Dat vind ik dan zo prachtig, weet je wel. Dat, uh, dat is een Die rivier is ja. altijd spannend. Die rivier uh, is sowieso een soort levensade. Maar, uh, nou ja, daar dus, dus dus altijd... zit je dan aan, ja. Als, als jongen, als kind zit je daar aan en ja. ontdek je het leven. Ja, het is ongeveer het tegenovergestelde van een nieuwbouwwijk met allemaal dezelfde huizen of zo. Ja, dat waar de... ik nu woon, ja. ja, ja, ja. Oh, echt waar? <laughs> nee, Sorry. Ja, aan een vaart nee, maar, ja, heel ja, recht ja, loopt. zonder één bocht. Er is helemaal geen bocht te vinden in de wijde omtrek. Niet, nee. nee, nee, nee. Maar het is zo. Ik denk, nou dan ga je bijna in God geloven, zomaar maar zeggen. Als je ja. zo'n rivier Pas ziet, alles klopt, alles klopt. Of je hebt zo'n zo avond dat het zo zoel is. Ja. Ik ben ook als met de fiets langs zo'n dijkgeel. Iedereen wat, uh, ja, met een klein broekje aan aan het strand. Ja. En dan denk je, ja, die mensen ja, die leven gewoon op die rivier of zo. Weet je. Mooi, is zo daar gaat zo het over leven. Kees, wat een geweldig, dankjewel. Oké, okay, graag hey, gedaan. Goeie nog. Ja, ja, de groeten aan de Merweden. waar ze samenkomen. Um, lang verhaal van Joost Vermeulen. Daar heb ik even geen tijd voor. Heen en weer van Dr. Anders P. Machtige rivieren en de lotgevallen van Veerpondschipper. Daar hebben we ook geen tijd meer voor. Steven, de river van Bruce Springsteen, jongens. Moeten we ook laten passeren. Wat doen we nog wel? Um, die korte van Ida Gerhard. Die vond ik wel leuk. Ik, ik, ik ga toch weer terug naar de IJssel. Het wordt voorjaar langs de IJssel bij VK. Wolken en licht in wisselende staten scheppen een voerman, Dat is een schilder. Een opaleswerk dat hemels is. En Hollands boven Jan, goeienacht. Goeiedag. Je bent de laatste. Ja, ik wou dus hebben over een unieke, een unieke rivier in Nederland. En dat is het laagland de rivier de Dommel. Die... Uh, Vanuit uh, 20 kilometer over de Nederlands-Belgische grens. Ja. Uh, uh, ontstaat bij. Uh, bij, door, bij de Plaats Peer. Ja. En die rivier is juist zo bijzonder. omdat de meeste rivieren die wij kennen. en die ook Nederland binnenkomen. bergrivieren zijn. En uh, de, de Dommel, stroomgebied van de Dommel. dat is puur een regenrivier. Ook geen bronnen. Maar puur waar, waar, waar begint de begin Dommel dan? Met zijn uh, honderden takken wordt die dus steeds groter via Eindhoven, Boksel, Dan Bosch, de gaat ja, komt die in de Maas terecht. Ja, ja. En die is uniek voor Europa, die rivier, qua Om, de... grootte betreft. Omdat die alleen maar uit regenwater bestaat en toch omdat groot Omdat die uit regenwater staat, omdat het een, een, een, een rivier, die, de rivier die heel kalm stroomt, Via allerlei meanders, dus de bochten zoals jullie die noemen de Meanders uh, uh, uh, uh, uh, door het uh, landschap heen uh, kabbelt. Ja. met al de flora en fauna eromheen. En? Door steden, door dorpen. En is het ook zo fijn daar wandelen, ook al eh, los vanaf of je het weet of niet, dat het, dat het zo'n bijzondere rivier is. Is het ook fijn? Ja, dus dus, dus uh, je kunt er heel fijn uh, wandelen, recreëren. Uh, uh, langs, uh, langs die rivieren, tal van plaatsen. Wat is het fijnste stuk voor jou? Nou, het, uh, het, het fijnste stuk is eigenlijk in, in Eindhoven bij mij, een zijtak, dit heet weer de Kleine Dommel, omdat dat ook een heel uniek natuurgebied is waar nou. ik uh, vele uren doorbreng. Mm. Maar dat is vlak in de buurt, maar je hebt uh, tal van andere mooie plaatsen. Uh, aan uh, deze rivier en de omgeving van Valkenswaard. Ik, ik, ik vind het een geheim tip waarvan ik je, uh, die, die ik een dank aanvaard. Ik dank je wel en ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, dank je wel. En wij constateren dat als er nou iets is wat Hollands is... dan is het de rivier. En als het nou iets betekent, dan is het wel... dat het een aanval is op de rechtlijnigheid. Ah, dat zegt toch iets moois over ons morgen... Heeft Klaas Drupsteen te gast, Eveline Kroonen. Hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie, toe maar. Zij gaat de Nationale Hersenlezing houden over het brein van pubers. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, jij spreekt met Eveline Kroonen natuurlijk over het brein van pubers vanwege haar lezing. Haar vader overleed toen ze twaalf was. Hoe heeft dat haar eigen pubertijd en haar eigen puberbrein beïnvloed? Ik wens je een mooi gesprek, dag.